Dit is het lokale Omroep Gohlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Wie snel geholpen wil worden in een ziekenhuis... kan beter niet aankloppen in Groningen. De wachttijd daar is 30 weken langer dan een half jaar. En daarmee in strijd met de norm van maximaal 7 weken. De ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de politiek... hebben met elkaar een norm vastgesteld. En dat geldt voor behandelingen in Nederlandse ziekenhuizen... Even een voorbeeld, als je geopereerd wilt worden in twee stedenziekenhuizen in Tilburg, bijvoorbeeld een baarmoeder verwijderen, dan moet je vier weken wachten. Dat is onder de norm van zeven weken. In 2016 werden minder boetes uitgedeeld voor gedrag, Maar dat verschilt sterk per gemeente. Zo investeerde Amsterdam juist flink in buitengewone opsporingsambtenaren. En werden er dus ook veel boetes uitgedeeld. Zo hebben bijvoorbeeld agenten en buitengewone opsporingsambtenaren, BOA's... ...143 boetes uitgedeeld voor gedrag in Goorlen in 2016. Dat zijn er minder dan een jaar eerder. Toen werden er 284 boetes uitgeschreven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justieel Incasso Bureau... ...die de buurtfacts analyseerde. In Goorlen werden gemiddeld zes boetes uitgedeeld op elke 1000 inwoners... Dat is minder dan het Nederlands gemiddelde. 21 boetes per 1000 inwoners. Op de ranglijst van 388 gemeenten met het meeste huftig gedrag... staat Goorle op plaats 214. In de uitzending van Login van vanavond een item met twee rasartiesten. B en Zinnen. Deze laatste gaat binnenkort ook zijn naam veranderen. Ze brachten hun liedje live bij de lokale omroep Goorle. Even een keer schapen.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 ik weet niet of het echt is, ik weet niet of het echt is. Het programma Login is later terug te zien via lokaleomroepgoorle.nl. Tot besluit het weerbericht. Hoge temperaturen tussen de 22 en de 25 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vannacht koelt het af naar 11 graden. Tot zover het lokale lokaleomroepgoorle nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorle.nl.